Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er kan een enkele winterse bui vallen. Ook morgen kans op een bui. Er waait verder dan een koude noordoostenwind. En de temperatuur ligt overdag rond een graad of drie. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Goddamn.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 Ben naar het Frans en zet hem op 106,9. 106,9. Zie je verder, 24 uur per dag. Heten zomerwit. Tengo een corazon, mutilado de esperanza y de razon. Tengo een corazon, que madrugado.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 floor of the Bowery and I was high enough Somewhere along the lines we stopped seeing Met zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar het en zet hem op 106.9. 106.9. Oh yeah. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Geet de zomer. I got my first real six string. Oh, it out the five and done. play it till my fingers play